Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tweede Kamerleden maken zich grote zorgen over de mogelijke betrokkenheid van Iran... bij het schuilhouden van de crimineel Ridouan Taghi. De Telegraaf berichtte daar vandaag over. Kamerleden willen zo snel mogelijk van minister Blok weten wat het kabinet gaat doen. De VVD vindt het onaanvaardbaar als het waar is dat Taghi hulp krijgt van de Iraanse geheime dienst. De SP noemt de situatie heel ernstig. Volgens de Telegraaf pendelt Taghi heen en weer tussen Iran en Dubai... en wordt hij geholpen met schuiladressen. Dat zou een beloning zijn voor zijn hulp bij de liquidatie van twee Iraniërs in Nederland. De Vietnamese gemeenschap is bang dat onder de slachtoffers die in een koelwagen in Engeland zijn gevonden veel Vietnamese zijn. Gisteren werd dat al van enkele van de 39 slachtoffers gedacht. Nu zegt een Vietnamese priester dat het merendeel uit zijn land lijkt te komen. Waar die zich op baseert is onduidelijk. De priester zegt dat hij contact heeft met families van de slachtoffers en dat in het hele district gerouwd wordt. De twee doden die zijn gevonden in een Pathé-bioscoop in Groningen zijn slachtoffer van een misdrijf. De politie wil niet zeggen hoe de twee om het leven zijn gekomen en of het mannen of vrouwen zijn. Het sporenonderzoek is nog in volle gang. De Groningse bioscoop en de omgeving zijn afgesloten. Een buschauffeur in Waalwijk heeft gisteren een groep dronken tieners uit zijn bus gezet. Toen de politie aankwam bij het busstation bleek het te gaan om twaalf beschonken meisjes van tussen de 14 en 17. Ze hadden zich ingedronken en waren op weg naar een feest in Den bos. Sommigen lagen uit op de grond. Een van hen moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd. In de bus lag Braaksel. De groep wordt aangemeld bij bureau Halt voor een taakstraf. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noordwesten meer bewolking. Het is 16 tot 20 graden en het waait stevig. Vanavond en vannacht regen, morgen eerst in Limburg nog regen. Verder wisselend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. En het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Als het zaterdag is, ja, dan uh, is het natuurlijk uh, wel de bedoeling... dat er ook nog uh, uitgegaan wordt. Uh, in de jaren 80 uh, deden we dat uh, veel. En uh, dan denken de mensen, was dit niet Patrick Cowley? Nee, dit was niet Patrick Cowley. Want achter deze productie schuilt Manuel Joseph Parrish... Uh, een Amerikaanse componist op het gebied van... ja, electro, Want dat was uh, een beetje in die uh, dagen gemeengoed. Uh, hoewel Patrick Cowley van hetzelfde label ook een beetje de eerste electro introduceerde. Dus, um, en over Patrick Cowley, die, die, die komt zo direct nog een keer voorbij. Want uh, we hebben nog een dance-classiker van hem uh, klaarstaan. Dus dat gaat het allemaal wel straks uh, wel worden. Uh. Ja, zometeen natuurlijk ook nog voetbal. Ja, ja, ja we hebben straks de tweede helft uh, tussen DVVA en de SV Zandvoort. Dus dat uh, horen we zo dadelijk uh, natuurlijk uh, uit uh, de mond uh, van... Uh, Jan van der Leden, want uh, die uh, is bij de wedstrijd aanwezig. Want het is een uitwedstrijd. En uh, dan is het in de regel uh, zo dat uh, Joop uh, van Essen uh, dat uh, dus niet doet. Um, goed, um, uh, dit zeggende heb ik nog iets uh, klaarstaan. Want uh, voordat we straks uh, het uh, verzoek van uh, die heer van Buringen weer uh, gaan voldoen. Want dat, heeft, uh, dat is actueel, hè, toch? Roy, ja, want, actueel, uh, ja. Uh, ja. Maar, uh, die, maar die, doen we, die doen we zo. Um, bij de afkondiging van uh, dat nummer. Want uh, afgelopen donderdag had ik ook een gast... In de studio en uh, de muziek uh, die zij uh, maakt. is geïnspireerd op deze dame. Zij heeft ooit uh, met Bruce Springsteen uh, gewerkt. Um, uh, van uh, wie belong. of. wat zijn dat nou weer. Big of the Night heet het. Of uh, Wie Belong to the Night, zoiets. So ik ben even de titel goed uh, kwijt. Uh, ik ben ook uh, tegenwoordig. Uh, verdwijnen gewoon titels van mijn harde schijf af. Maar goed. Springsteen en Patty Smith, want dat is de dame waar ik het over heb... die hebben dat nummer ooit samen geschreven. Er is een uitvoering van Springsteen en er is een uitvoering van Patty Smith. Maar Patty Smith heeft natuurlijk ook nog zelf een nummer geschreven... en dat is later nog een keer gecoverd door U2. In dit zeggende zal ik ook straks wel even de cover van U2 laten horen. Ja, dat zal leuk zijn. Ja, want het gaat om dit nummer. Het heet Dancing Barefoot van de dame Patty Smith. The sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the world war, down by the sea, on a blanket with my baby, where I'll be.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 You can almost taste the hot dogs and french fries, they smell under the bar, down by the sea, on a blanket with my Under the boardwalk People walking above Under the boardwalk We'll be making love Under the boardwalk Boardwalk, boardwalk. Boardwalk. Was dat van... Uh, de Drifters. Precies, ik wou dit zeggen. Uh, het is uh, nou alweer tien voor half vier. En dat betekent... Wacht dat... Heel even, ja. We moeten oh, nog jee. heel even op de Drifters teruggekomen. Want daar ah, draaide ik ja, ja, ja, hem dat ook. Dat het, Gisteravond uh, hebben zij opgetreden in Haarlem. Ja. Bij de Pannekoekenparadijs, uh, Ronaldo Park. En dat is wel heel erg leuk. En um, ja, daar is heel erg, uh, dat is heel erg uh, goed ontvangen. En uh, dat is leuk. Maar we hebben Jan van der Leden aan de telefoon. Ja, dat, tenminste, dat Denk was wel je? de bedoeling. Oh, ik, uh, doe het, ik, ik, ik weet al waarom ik het uh, niet goed... Uh, Jaap en de telefoon, uh, dat is wat voor mensen. Dit, dat blijft, dat dat blijft een, een probleem, uh, want uh, kijk, ze horen mij wel. Kijk, zie je, Jan hangt er wel. Hey, maar, uh, Jan. Uh, ja, ik kan, kan hou wel de telefoon hoor. Ja, ja, ja, gelukker, ja, ja, gelukker. ja, alleen ik doe iets uh, niet goed. Want ik uh, pak hem gelijk, heel technisch verhaal, ik uh, prik je er meteen op. Maar je moet eerst twee keer een hekje intikken. Ja. En die, was, die stap was ik even vergeten. Ja, wat <laughs> dus, uh, dus dan krijg je dus, uh, dan hoor je mij wel, maar uh, dan hoor ik jou niet. Ik, ik, ik heb toch iets, uh, ja, was even één stap te snel. Maar Jan, jij uh, staat denk ik ergens buiten. Want, uh, of uh, wordt er nog niet gerust? Nee, je wordt nog niet gerust. Ze zijn nog bezig. Oh, uh, blessure tijd. Nee, ze fluiten nu af. af. Oké. Okay. Uh, maar goed, wat kun je nog even over deze slotfase van die eerste helft nog uh, vertellen? Uh, de stand is nog steeds 0-0. Ja. Het had ook 1-1 uh, kunnen zijn, het had 1-2 kunnen zijn. Er is uh, Nadat ik net opgehangen had, leek er weinig rust in het spel. Heel veel lange ballen, heel snel voetbal, bal snel laten wegsluiten, maar dat komt ook door het veld. Hetzelfde uh -huh. is natuurlijk dramatisch. Uh, op een gegeven moment een aanval van uh, DVVA. Milan die begaat een overtreding en Milan krijgt de gele kaart. Terecht overigens, Echter, de spits van de DVVA die komt het verhaal halen en die duwt uh, Milan onderuit. Ja. Die krijgt dus terecht een rode kaart. De vrije trap, mooi ingeschoten met mee van de DVVA, die eindigt door de lat. Dus daar komen we goed weg. Maar wij gaan nou overal nemen. We gaan iets verder voetballen, we gaan iets beter voetballen. Uh, Kijk, een kopbal die van Jesse die gaat voorlangs, langs. Echt langs. Een schitterende vrije trap van Mo, Mohammed. Ja. Vanaf de rechterkant met zijn linkerbeentje. Die eindigt ook weer op de lat. Dat is onze pech. En even later een schitterende vrije trap van Nito Kustien. Op het hoofd van uh, Koen Gils. Die staat op die kop heel goed naar de grond. Maar ja, misschien een faamde polletje van uh... van Breukelen. Van Breukelen, ja. ja. ja. Of het over. Dat ja. is jammer. En zo en zijn we gaan rusten. Dus, uh. Ja, dus dat waren de belangrijkste wapenfeiten eigenlijk uh, uit uh, de eerste helft. Ja. ja um, scheidsrechter, zie je er bovenop of niet? De zit zit bovenop, is niet slecht, absoluut niet. Ah, Oké. Okay. Nou, um, ik denk dat we zo direct uh, rond uh, kwart voor vier... jou nog even uh, uh, de uitzendingen in uh, gaan halen. Dus uh, wat dat gaat, uh, ga ik het nog een het keer wel. proberen. Is ik goed. Oké. Okay. Doei. Ah. Dat was uh, Jan uh, van der Leden En dan uh, staat er nog iets uh, klaar... waar Rob en AJ nog, ja, uh, nog maar eens een jij tijdje ook. terug... jij vindt het Ik vind hem echt... ook goed. Jazeker, ja, ja, want anders uh, dan, uh, had ik hem er niet op uh, gezet. Uh, van Wesley Bronkhorst en Bert...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 Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit. Nee, niet meer bezit. Like a dog oh. Nou, verzinnen die Nederlandse muzikanten altijd van alles. Wat dat betreft. Eerst Wesley Bronkhorst en Bergert Lewis. Die je gehoord hebt in dit blokje van twee. En daarachter, deze van Dandelion. Die komen uit Amsterdam Volendam. En maken dus weer totaal andere muziek, wat dat er gaat. Maar uh, het grappige is, is dat uh, de heren uh, dit uh, gewoon ergens uh, erop hebben gezet op het moment dat ik jarig was. Zonder dat ik er ergens in heb. En ik uh, loop afgelopen donderdag nog uh, een andere single van die gasten te draaien. Dus ja, ja uh, wat dat er gaat, uh, denk ik, uh, een beetje de kaarten tegen de borst houden. Overigens uh, van Dandelion kan ik nog iets uh, vertellen, want 8 november gaan ze het album presenteren. Uh, Laika, Belka, Strelka zeg ik erbij. En uh, dan uh, zal waarschijnlijk ook dit nummer Deal With Dying. Dat is het uh, nieuwe nummer uh, wat uh, ook op dat album terug uh, te vinden is. Nou, het is half uh, vier geworden. Dus Roy, gaan we, eventjes, agenda. gaan we eens even kijken wat er allemaal uh, staat te gebeuren de, de komende maand hier. Ja, want uh, het, uh, het is uh, alweer, uh, uh, ja, we gaan uh, langzaam uh, aan het einde van... Uh, van uh, oktober tot 26 oktober uh, mm -hmm. vandaag en uh, 26 oktober. En dat betekent dat er uh, vandaag, uh, ja toch ook wel, hebben we het net al benoemd natuurlijk, de uh, open kampioenschap. Uh, Gernalen is in Talassa. Uh, vanaf 4 uur bent u daar van harte welkom. Ja. Uh, de volgende, uh, die klopt niet, dus die schrappen we even ja Is dat zo? Uh, ja, we, was gisteren, is dat een uh, reden dat, dat, uh, waarom de wapenzingers uh, niet uh, gaan, uh, gaan zingen? Nee, dat was gisteren. Ah, dat was gisteren. Ja. oh dat is verkeerd ingekomen. Dat denk ah, ik wel, ja. Dus ja. de, dus de meezingavond was gisteravond ja. in, de, in het waterverzand. Uh, uh, je moet uh, objectief blijven, maar het was wel een gezellige sfeer. Ah, oké. Okay, nou, en Maaike, onze voorzitter, kan goed zingen, hoor. Dus, is, wel, is dat zo? Ja, ja, ja, ja. Die, die, die maakt deel uit van die wapenbroeders, heb ik uh, begrepen. Ja, broeders ook weg. <laughs> nou, 30, uh, <laughs> of in ieder geval uh, ja, de 30 oktober is er, uh, een, uh, ja, is er iets heel leuks. Want uh, de film Troebel... Uh, die gaat één uh, een keer eenmalig uh, in Circus Zandvoort draaien. Mm. Dat is uh, vanaf uh, half uh, acht. En kaartjes zijn te koop bij Circus Zandvoort. Ja, heb ik er nog één. Dat is uh, weer in diezelfde kroeg uh, waar de, die meeste avond uh, van gisteren heeft uh, plaatsgevonden. Namelijk een regenboogborrel. Ja, dat is natuurlijk uh, voor ons... Uh, Kunstenaars, toch? Nee, nee, nee, nee, voor de, de gay kunnen... Uh, de, de, de Pride at the Beach. Ja, ja niet alleen ja, ja. Pride at the Beach, maar ja, alle mensen die. Eigenlijk is iedereen daar gewoon welkom, want ja, iedereen ja. is mens. Dus ja. uh, dat is heel erg leuk. Dat wordt georganiseerd door uh, Roy uh, Dongen. Ja. En uh, die. Uh, ja, één keer in de maand doen ze ergens een borrel. Maar wat ook leuk is op die dag, en dezelfde locatie. Er is in de avond, is er Halloweenavond. Want het is ook op die dag Halloween. Ook nog. Dus uh, dat is ook te doen. Uh, wat gaan ze daar aan doen? Weet jij dat? Uh, ja, er wordt gewoon een feest gegeven. En dan moet iedereen verkleed. En daar uh, wordt er weer een leuke... Prijzen uitgegeven. Dus, uh, vanaf half negen is iedereen hartelijk welkom daar. Uh, met, een, uh, met, met heel veel gezellige Halloween-dingen. Dus, uh, maar er is ook in november veel, Jaap. Heel veel uh, Ja, Heel kort nog. Uh, volgende in ieder geval, ja, de volgende week is het gewoon november. In ieder geval, uh, in november hebben we ook natuurlijk de, het uh, najaarsconcert hè, van de Zandsvoors Mannenkoor In de Agatha-kerk vanaf uh, half drie. Klassiek uh -huh. uh, concert heeft 17 november. Uh, een sinfonisch orkest, Haar, of nee? Ah, ja, Haarlem, maar het staat een beetje raar. Ja. Haarlem. En uh, in de protestantse kerk vanaf drie uur. Ja. En verder... En dan ga ik nu ingrijpen, want jij denkt 23 november in Zandvoort 500 race. N nee. Mis. Dat mis. gaat niet door, hoor. Oh, dat wilde ik niet opnoemen, nee, maar... Maar goed, ik ga het, ga het nu wel zeggen, want uh, dat heeft uh, straks uh, te maken in de, de pit report want, ja. daar kom ik nog even op uh, terug. Maar ik wilde, want, ja, nee, dat vind ja. ik belangrijker, ja. Ja. want 17 november ja. komt ook Sinterklaas aan in Zandvoort. Oh, ja. Ja. En daar is een kinderdisco georganiseerd op 22 november waar vanaf 1 november de kaartjes van te koop zijn, hebben we 30 november Markt Endhoven in concert bij Theater de Krocht. zijn ook al kaartjes. Moet ik even noemen, want dat is een sponsor van ons. Ja. Uh, 30 november, Markt Endhoven in concert. Een heel leuk Kerstconcert in Theater de Krocht. Daar zijn ook al de kaarten van te koop bij Theater de Krocht. En 5 december is er een Sinterklaas-Bingo. Hey, ja, ja, ja. ja. Dat is Goed, maar uh, er stond iets uh, op, uh, op die evenementenkalender. En dat zeg ik nu: wordt uh, 500-race. Nou, dat uh, klopt niet. Volgens nee. mij niet op de 23e. Wat ik wel denk is dat 3 november... dat uh, lijkt mij een uh, eerdere uh, aangewezen dag... of 2 november... Uh, want ik uh, weet dat uh, dit soort winterraces meestal op de zaterdag uh, plaatsvinden. Dat zou kunnen. Dan uh, denk ik dat het een Z-fout is. 2 november uh, moet dat uh, waarschijnlijk uh, zijn. Uh, dat zal dan de laatste race zijn op het uh, circuit, want uh, ja, daar komen we straks op, want uh, er schijnt iets met een uh, vergunning uh, geregeld te zijn. Ja. En dus uh, gaat uh, de schop uh, gewoon uh, erin. En uh, dan moeten we natuurlijk uh, nog een half jaar wachten voordat die uh, Formule 1 uh, hier uh, neer gaat strijken. Maar goed, zo uh, Zover is het nog niet. Uh, wat ik uh, wel weet is dat uh, het volgende plaatje klaar uh, staat. Dat is ook alweer een, uh, oh, een, een Jabi Gopi plaat uit uh, die de van... ja, ja, lang vervlogen tijden. Pandolero op zondag en zaterdag. Op zaterdag. tout le monde est là même ce qu'on attend pas la fame mec moi miss cha -cha -cha. Oh miss cha cha miss chat miss cha cha linda star au milieu tout ça il eh. don't forget me i'm Dr. to be sur vert de tout libre don't forget me i'm Dr. to be sur vert de tout va libre, me, to be. libre. Dr. B. Huh, that's me you Dans le miroir, reparti direct to Mexico. Don Diego de la Vega sacate son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyageurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, d'eau de cendrillée, froid, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha Cha. Oh, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha Miss Cha, quel lindo star! Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Eh. Oh, don't forget me, I'm to be de libre. Don't forget me, I'm dark to be brisé de libre I'm That's me Now nah, it's my time to rap for you So listen closer to the sure shot group Won't take much time but have in mind That we're a brand new band and we're so divine We don't spend no time for rock and roll Cause roll don't rock and rock don't roll We got some hot that'll hit the spot Something brand new on the ladder rock We're gonna rock the east, we're gonna rock the west We're gonna rock the girls and put them to the test And we'll rock you But don't forget that we're the main cliche, The to best so get down I just like to say, I want to rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the shows, this ain't my destination. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will. Rock the house. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will. Rock the house. Best wel een serieus laag in dit uh, nummer van uh, Colonel Abrams. En uh, Speculation gaat ook over uh, roddel en achterklap. Uh, zoiets uh, van, uh, jij moet uh, natuurlijk altijd uitkijken met wat je over die anderen zegt. Dat is een beetje de korte uh, de strekking van het verhaal. Overigens is met die Colonel Abrams helemaal niet zo uh, best afgelopen. Nee, nee, nee. Hij is dakloos uh, geraakt en uiteindelijk uh, hebben ze hem wel van de straat uh, geplukt. Maar was ook zo ziek en verzwakt dat hij uh, niet zo lang geleden... Ik denk een jaar of twee, drie geleden is overleden. Dus, uh, en de man is, denk ik, nou, wat zal het zijn? Een jaar of uh, dik in de zestig is hij in ieder geval geworden. Dus dat is een beetje uh, het uh, verhaal en de geschiedenis achter dit uh, nummer. Um, Roy, want ja. uh, jullie hadden een belangrijke kwestie ja, te bespreken uh, in uh, Zandvoort Lunch de afgelopen week. Afgelopen donderdag uh, ja zeker, want dat is ook wel een verhaal die heel erg lang duurt. 16 jaar loopt dit verhaal al. Jeannette hmm. Keur heeft uh, 16 jaar geleden zijn haar kinderen ontvoerd door haar ex-man. Huh? En uh, wij hadden Jeanette en uh, haar uh, advocaat José Koenraad in de uitzending, uh, twee uur lang. Hmm. Dat interview uh, wordt uh, aankomende... Dinsdag ook herhaald vanaf 12 uur tot 2 uur hier op de zender. En wij hadden ook die uitzending: Sean van de Heuvel aan de telefoon, want hij heeft uh, de afgelopen jaren, als uh, je net wel een klein beetje begeleid, ook in zijn programma ontvoerd. Ja. En dit vertelde Sean van de Heuvel ons aan de telefoon. Sean, goedemiddag. Fijn dat je heel veel tijd uh, hebt gemaakt, want je zit bijna in het vliegtuig. Uh, John... in het vliegtuig zelfs al. Oh, je zit in het vliegtuig, dus we houden het kort. Hé, hey John, um, Jaan, de, de, um, de, de afgelopen tijd ben je zeer betrokken geweest natuurlijk bij de ontvoerde meisjes. Uh, hoe ja. sta je er op dit moment in? Nou, ja, allereerst ben ik blij eigenlijk dat het uh, uiteindelijk toch allemaal uh, het rechtse loop heeft gegeven. Laat ik het zo zeggen, want dat maken we in andere zaken ook wel eens mee. Uh, maar ja, het is een heel dubbel gevoel. Uh, uiteindelijk zijn de meisjes natuurlijk met moeder herenigd. En is er sprake geweest van een voorzichtig contactherstel. Maar je ziet gewoon dat die verloren gegaan jaren heel moeilijk te herstellen zijn. En daar heeft moeder, met name natuurlijk uh, Jeannette, heel veel verdriet van. En uh, de kinderen zijn uiteindelijk ook gewoon de dieper geworden van het gedrag van hun vader. En uh, John, um, heb jij nog regelmatig contact met Jeannette? Ik heb de afgelopen jaren heel regelmatig contact gehad uh, met Jeannette en met haar advocaat. En Jeannette heeft ook veel contact gehad met uh, mijn team. En we hebben natuurlijk alles wat in ons vermogen ligt geprobeerd om, om haar te helpen. Ik ben zelf twee keer naar Cairo geweest in het de kinderen te repatriëren toen. Dat is toen door allerlei omstandigheden niet gelukt. Uh, maar Jeannette is onvermoeibaar doorgegaan samen met haar advocaat om haar recht te halen en om uh, ja, weer normaal contact met haar kinderen te krijgen. En ik heb daar diep, diep respect voor. Ik, kan, uh, ik heb daar geen ander woord voor. Het is wel, Sean, uh, hier Dolly even nog. Um, we komen er nu uh, mondjesmaat achter, de buitenwereld bedoel ik dan... dat, dat eigenlijk uh, de vrouwen die dit overkomt, de moeders... eigenlijk groot onrecht ook wordt aangedaan. Hè? En jij hebt daar programma's over gemaakt. Hoe is jouw ervaring daarin met, met, met de moeders... Die, uh, waarvan de kinderen meegenomen zijn naar het land van, van vaders herkomst? het dat... toeval wil dat ik dus nu in het vliegtuig zit uh, met uh, drie kinderen en een moeder. Ja. Die dus eigenlijk uh, na een lange onderzoek hebben kunnen uh, herenigen met elkaar. Oké. Okay. Uh, dus het gaat maar door. Uh, Janet is zeker geen unieke zaak. Mm -hmm. Wat wel uniek is, is dat het zo lang geduurd heeft. Ja. Zodat uiteindelijk uh, ja, zij met haar dochter herenigd wil worden. En, ja. en 15 jaar, of bijna 15 jaar... Dan kun je eigenlijk wel stellen dat de hele jeugd van die meisjes ja, dus aan het beïnvloed is dat ze heel veel leugenvleugde is ontnomen. Ja, ja, ja. Ja, en dat valt nooit meer goed te maken, natuurlijk. Nee. Uh, wat dat betreft had het inderdaad fijn geweest. Als het jullie toen gelukt was, dan had er, had er nog iets voor die meiden uh, goed kunnen komen. Maar jij, ja. uh, wat ik dus bedoel is, is dat, dat het uh, eigenlijk bij meerdere vrouwen zo is. Zoals het zich ja, nu absoluut. ontwikkelt. Absoluut. Het uh, ja. is, is zeker niet uniek. Maar er zijn ook vaders, hè, die dupe zijn van... Alle, Andersom, je... van moeders. Andersom. die uh, Andersom, ja ja. ja. ja, dat is ook eigenlijk. We hebben het over ja. vaders. Maar we moeten het eigenlijk hebben over ouders, hè? De, ja, ja, ja, ja. ja. ja. John, tot slot, want je moet zo meteen echt ja. de lucht in, waarschijnlijk. Ja. Um, denk jij dat de moeder de recht gaat verdienen die ze verdient? Recht nou, dat krijgen. heeft ze in al uh, gehad als je het vonnis voor de rechtbank leest. Maar, uh, ja, recht, je recht gaat halen, dat is een ding. Maar uiteindelijk uh, kun je dit verloren gaan, ja, niet meer herstellen. Dus het enige wat je nu nog kunt hopen is dat de kinderen, zeg maar, de trauma's die ze toch hebben opgelopen, uiteindelijk gaan werken en een mooie toekomst moet gaan. En dat er toch uiteindelijk weer een normaal contact tussen moeder en, uh, en, de, en de kinderen ontstaat. En dat hoop ik echt van alles hard. Ja, ja, en. Oh, het, uh, de, de advocaten ja. heeft ervan. Sean, uh, ben je het niet met me eens dat het anders was gelopen als de instanties wel hun werk goed hadden gedaan? Zoals bijvoorbeeld dat de kortgedingvondens van, van 2009. Gijsling, om de vader te gijzen tot afgifte van de kinderen. Als daar wel wat mee was gedaan, was het toch al veel eerder opgelost? Uh, het is absoluut zo dat uh, een enorme bureaucratie en een enorme stroperigheid zit in het uh, oplossen van dit soort zaken. En dat uh, was bij net ook zeker het geval. Je ziet het ook in andere zaken. En dat is, ja, dat is uh, buiten gewoon, uh, te hoeven. Ja, nou John, ik, ik wil je ontzettend bedanken dat je toch nog eventjes ons te woord hebt willen staan. En ik wens je heel veel succes toe in de toekomst. En we willen je natuurlijk ook bedanken voor al je inzet die je hebt getoond voor Jeannette en het medeleven. Waanzinnig. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. En een goede reis nu. Okay. Dank voor deze mooie woorden en en de groet aan alle mensen in Zandvoort. Want ik heb altijd nog een plekje in mijn hart voor Zandvoort. Dat is mooi. Dus, ja. uh... Ja, hartstikke okay. goed. Dankjewel, Sean. En dat was Sean uh, van der Heuvel. En dus dinsdag vanaf 12 tot 2 uh, uur... de herhaling van Zandvoort Lunch... Uh, met dit uh, in, gehele interview. Ja, en dan is het ook uh, tijd om even uh, over de, te gaan... naar uh, de Watergraasmeer. waar de wedstrijd DVVA, uh, de SV Zandvoort... Uh, aan het uh, afspelen is. En Jan van der Leden kijkt naar die wedstrijd. Jan... Nou, Want, ja. we zijn alweer een beetje bezig, hè, in die tweede helft. Ja, we zijn alweer een beetje bezig, ja. Er is, uh, zijn een paar dingetjes gebeurd, geen doelbeten nog. De alle tweede kant had het gekund. Um, de laatste kwartier na de rode kaart, is uh, DVVA wat ingezakt en hebben wij vakanties gekregen. De kenners in de rust bij ons, die uh, waren echt van mening dat wij 4-3-3 moesten gaan voetballen om zo meer ruimte te gaan creëren. Ja. En dat, het lijkt erop dat het nu gaat gebeuren, want volgens mij gaat het raaien in het Lammers die warm loopt. En, maar ja. uh, DVVA is de hele tijd uh, op de counter aan het spelen. Die trekt zich terug. En, ja. Ze loeren op een kans, begrijp ik uit jouw woord. Ze op een kans ja. en wij missen het net. We missen ja. net die scherpte, we missen net uh, de bal die goed neerkomt. Want door dit veld is het vaak dramatisch. Ja. Jammer. Even over de, die Ryan Lammers. Want de meeste mensen bij, het, uh, bij de naam Lammers. die weten dan ineens van. hé, hey, dat is een bekende. Uh, want het is de zoon van, hè? is de zoon van, ja. ja. ja, nou. uh, uh, ja dezelfde mentaliteit als zijn vader, hoor. Toch, toch wel, ja? Ja, ja, ja, het is een vechtersbaas. Uh, uh, hij, hij vliegt er uh, ik heb, uh, wel eens, uh, dan zit ik op maandagochtend wel eens even in, in de krant te kijken. En dan denk ik, hij heeft er weer ergens in geprikt. Dus het is uh, toch wel iemand die uh, een baasje in het veld. Ja, die Ryan, hij is fanatiek, hij is fel. Ja. Hij, is, hij is snel. Hij, laat zich, hij geeft zich niet uh, snel gewonnen. Ja. Hij springt vreselijk hoog. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. En als een jongen het veld in komt, dan denk je van nou, die komt aan nou het veld in. Het is niet echt typiek dat je zegt van dit is wereldvoetballer. Ja. Uh, Nog een dingetje, uh, want uh, vorige week hadden we begrepen uit uh, de woorden van Jo Fernes dat uh, Ted uh, Sarnier uh, niet op de bank mocht zitten en zich ook niet met de wedstrijd uh, mocht bemoeien. Hoe zit dat vandaag? Uh, hij zit erbij hoor. Ja, ja hij, hij heeft uh, toen één wedstrijd geweest. O, oh, toch? Ja. ja. Uh, een beetje een lullige aanleiding, uh, geloof ik, uh, geweest hè? om hem um, uh, gewoon van die, uh, van die bank af uh, ja. te halen. Ja? Yeah? Praten en tegen boem. De... Ja, nou nee, ja, goed. Tegen de schuifweg. Ja, ja, ja, ja, dat dat... Schuifre... ja, zo zijn we allemaal. <laughs> <laughs> ja, ja, je... ja, je moet je in kunnen halen, maar ja, dat is moeilijk hoor. Ja, dat geloof ik graag. Dus, uh, dus dat, uh... Goed, uh, we gaan hier straks uh, na vier uur gaan we hier nog een keer even uh, uh, horen hoe het uh, met de eindfase van de wedstrijd is. Uh, bedankt uh, even voor zover. Is goed. Tot graag. Okay. Dat was uh, Jan die uh, nu nog uh, naar de tweede helft uh, zit te kijken. Uh, want uh, de heren uh, zijn bezig. Het, uh, het staat dus nog 0-0. Dus een brilstand uh, is uh, in de maak. Zo lijkt het erop. Toen uh, kwam ik uh, van de week op Facebook iets tegen. Van een dame die ook hier uh, muziek maakt. En dan weet Roy van Buringen ongetwijfeld over wie ik het heb. Ja, natuurlijk. Wendy Moore. Dat wilde je uh, Want op een gegeven moment uh, staat er ook echt uh, ergens uh, van... Uh, ja, ik ben bezig om een EP uit te gaan brengen. Nou, zullen Leuk. we dan toch maar eventjes uh, deze nog een keer uh, draaien. Zo so over Fake Friends. Tot aan het nieuws van 4 uur. Ja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 I'm so over fake friends Tired of the pretend I mean to offend But I'm so over fake friends Cause if you are need, or You come running back to me It all makes sense this feeling to me Now that I can see you're just that loose end I'm so over fake friends I only see Two-faced people in the crowd How nice to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 I lose and I'm so over big friends I don't forgive and forget no more I've been there before, I've been there before I recover and remember How you didn't care So over fake friends tired of the